Wouter met het RWS-journaal. De gemeente Tilburg en het bedrijf NETTRAIN hebben fouten gemaakt bij een werkloosheidsproject in Tilburg. Waardoor tientallen mensen ziek werden van de giftige stof groom 6. Dat concludeert een onafhankelijke commissie. In het project werden werklozen ingezet om bij NETTRAIN treinstellen te schuren. Volgens de onderzoekers wist NETTRAIN dat er groom 6 op de treinen zat, maar werd Tilburg daarover niet ingelicht. De gemeente zelf controleerde de werkomstandigheden niet goed. Volgens de commissie hebben slachtoffers recht op een schadevergoeding. De gaswinning in Groningen hoeft niet per direct te stoppen... heeft de Raad van State bepaald in een zaak die twee Groningers hadden aangespannen. Het kabinet besloot vorig jaar om de gaswinning af te bouwen. In 2030 moet de kraan helemaal dicht zijn. Bewoners uit de dorpen Sappemeer en Noordbroek vinden dat niet snel genoeg... en stapten naar de Raad van State... De raad zegt dat er geen aanleiding is om direct te stoppen met de gaswinning. Het risico op aardbevingen wordt er ook niet meteen kleiner door. Voormalig minister Schippers wordt de nieuwe directeur van DSM Nederland. Ze volgt morgen Atso Nicolai op. Hij was sinds 2011 de baas bij het chemiebedrijf. Schippers was onder premier Rutte minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na de verkiezingen van 2017 was ze nog informateur bij de kabinetsformatie. Daarna verliet Schippers de politiek. De gladheid heeft vanochtend op veel plekken in het land aanrijdingen veroorzaakt. Op een afrit van de A12 bij Zoetermeer was een kettingbotsing... waarbij meer dan twintig auto's betrokken waren. Volgens de politie zijn er zeker twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Verder waren er vooral gladheidsongelukken bij Utrecht en in de kop van Noord-Holland. Maar ook in Limburg was het mis. Op de A2 daar stond vanochtend zo'n 20 kilometer file. Het weer voor nu, nog een enkele winterse bui in het noorden. Vanmiddag blijft het bijna overal droog en komt soms de zon tevoorschijn. En dan is het 1 tot 4 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Редактор субтитров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 Met nu ZFM luncht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. En een hele goedemiddag op... Uh, Zondag 31 januari. De eerste maand van het jaar is voorbij. En welkom bij Zandvoort Lunch. Met vandaag, Dolly. Uh, ja, Roy. Ik wil ook nog even de luisteraars een hartelijk welkom heten. Fijn dat u weer op ons heeft afgestemd en vandaag met ons meeluistert. Het uh, wordt vandaag weer een gezellige uitzending. Lekker vol. We hebben natuurlijk onze vaste rubrieken zoals de 3 in 1, de artiest in het licht... Het weerbericht, het nieuws, het regionale nieuws... dan weliswaar het liedje van de sidekick. En zoals we gisteren hebben ingezet... vandaag begint de Week van de Poëzie. En uh, mocht u het gisteren nog niet van ons gehoord hebben... de bibliotheek heeft in het kader van die Week van de Poëzie... een prachtige wedstrijd uitgezet voor dichters en rijmers om een mooi gedicht te maken of een versje eh, onder het mond van Dichter bij Zee. Daar hoorde dan ook een uh, foto bij. En we hebben hier deze week, de hele week, bij het programma Zandvoort Lunch... de finalisten van die wedstrijd. Zij gaan strijden om een prijs. En die prijs, dat is een uh, canvas met hun foto en het gedicht erop. En iedere dag hebben wij twee dichters in de uitzending die het ingezonden gedicht komen voordragen. Nou, ik vind het allemaal helemaal leuk. We hebben gisteren uh, Joke Peters gehad... die haar gedicht heeft voorgelezen. En Henk-Jan Gasebeek. Nou, het, uh, het was allemaal prachtig. Het is hartstikke leuk om te horen... hoe creatief uh, mensen in Zandvoort en omgeving zijn. En wat de talenten er rondlopen. En we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar onze gast van vandaag, Marike Hoekema-Wijnbeek. Zij gaat ons straks voordragen wat, ze, wat haar inzending is. En um, we hebben ook Maaike Wit. Alleen Maaike kon niet zelf aanwezig zijn. Dus zij heeft een... Nee, dat maakt niet uit. Zij heeft haar gedicht ingezonden via de mail. Dus we gaan haar gewoon uh, uitzenden. Zodat we toch haar stem horen. Nou, helemaal goed. Vandaag ja, is het ook mijn dag, hè? Is jouw dag, want... De dag het is van de, dag de directeur? Van de... de dag van de directeur. Ja. ja, ja. ja, Nou ja, je bent ook directeur, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. In feite wel. Nou, we gaan het vieren. Roy, waar is de taart? Waar is de taart? Ik zou even onze, <lacht> onze, onze, onze programmadirecteur even vragen of je een taart bestelt. Ja ja, ja, ja, ja. ja, Gezellig, gezellig. In ieder geval een bomvolle uitzending tijdens Zandvoort uh, Lunch. Ik heb Zin in, u heeft er zin in, Dolly heeft er zin in. Absoluut. Dus dat uh, moet uh, dan uh, goedkomen. Uh, ja, helemaal goedkomen. Ja hoor, geen uit. probleem. Ik zou zeggen, wat volgens mij had jij een of ander leuk muziekje meegenomen? Vertelde je? Ja, ik ga, heb zo meteen de 3 en 1. maar eerst even.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 Gather the biggest score you're ever sent, yeah. no one will doubt that you're an yeah. angel, yeah. so what went from this side heard yeah. nobody did no crime, yeah. with the yeah. Shadows hier op Zandvoort Lunch okay, CFM ja, Zandvoort. Het, okay. En ondertussen gaat hij door met, uh, met uh, ABBA. En, uh, het is druk in de studio, maar dat maakt niet uit. Altijd gezellig, heel veel gezellige mensen. En uh, ze we allemaal van een babbeltje. Hé, Dolly? Oh, ja zeker, ja, ja, ja. Allemaal hartstikke gezellig. Ja? Weet je wat ik, uh, wat ik vroeg? Of, nee, uh, ik heb ze geen idee, maar, wat ik was even in gesprek? <laughs> Sorry ze zeiden, hoor. Oh, ja zeker. <laughs> wat vroeg je? <laughs> ik, zei, wel, ik zei, wel je houdt altijd wel van een babbeltje, zei ik. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ik had ze alles van. kunnen zeggen. Ja, dat had je ook. En sterker nog, dat doe je ook af en toe. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat zeker, zeker weten. Ja. Hé, hey, Dolly, ga jij ook wel eens naar de sportschool? Uh, nee. Nou ja, om mijn kleinzoon op te halen en weg te brengen. Nou, ik heb al een paar maanden een pas, een ja? sportpas. En ik heb hem. Uh, oh, maar die heb weken. je dus pas? Ja, die heb ik. Uh, een pas, Ja. <laughs> Je pakt me gewoon terug, hè? Had je daar ook een pasfoto voor moeten hebben? Ja, ja. ja? Maar ik heb hem als ijskrabber gebruikt. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus. Oké. Okay. Hey, we gaan de 3-in-1 doen, hè, Toch? Ja, de 3-in-1. Het ja. is tijd voor de 3-in-1. Maar heeft het iets met de sportschool te maken, dan? Nee, Nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Waarom wil het is je dan weten uh, dat voor... ik naar de sportschool ga. Ja, doe? jij verpest mijn grap. En <laughs> houdt op, <laughs> Het maakt niet uit. Ja. Jij ging op, uh, ik wil niet zeggen, maar uh, die oh. hele grap is nu weg. Dus het uh, oh, nou. maakt niet uit, een keer beter. Moet je het maar eerst even in een werkbespreking gooien. Nee, ik ga mijn grappen van tevoren met jou uh, bespreken. Ja, dat, dat zou is ik grap meer. Dat is geen grap meer. Maar het is tijd voor de 3-in-1. Ik Zeker ben uh, van de week, naar de queen, of een paar weken geleden, naar de Queen film geweest. Ja. Ach, ik vind het een hele geweldige film. Bohemian Rhapsody. Yes. yes. yes. En um, ja, daarom heb ik de 3-in-1... Vandaag in Queensdale. Nou, ben benieuwd waar gaan we? Drie is... in, in 1 in is het oh, jij de gaten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 We Go, let him go! Bismillah! He will not let you go! Let me go! He will not let you go! Let me He go! go. He will not let He you go! let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me!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 Time. just give me a call. Stop, stop me Cause now. I have a good time, don't stop, stop yeah, me have now. A good time, I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine, ready to reload. Me. Hey hey hey Don't stop me Don't stop me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 Trick in Amy Bim. Ik wilde gewoon nog even doorgaan, ik zat zo lekker te genieten. En toen was het ineens afgelopen. Ja. Maar hoe komt het nou, want volgens mij is de uitvoering toch langer, of niet? Nee, of het, het is aan? een hele korte uitvoering. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Nou, dat, uh, dat komt mij heel mooi uit, want... Wa wacht, wacht, wacht, wacht, Maar ja? nou, In ieder geval, uh, Queen uh, is er natuurlijk uh, in uh, 1991 overleden. Hè? Maar daarna zijn er nog heel veel... Uh, ja, is de band toch nog doorgegaan, hè? En nu, Zonder uh, Freddie Mercury. Ja, ja inderdaad. Ja. En nu is er dit jaar, komt er een nieuwe ja, nieuw cd uit. Ja. ja dus ja, dat, ja, dat ja. is wel heel erg uh, mooi dat ze toch doorleven in zijn uh, muziek... Ook, maar ook met de film. Maar ja. we gaan snel door, uh, want het is poëzieweek en uh, daar uh, is heel veel belangrijks uh, te melden vandaag in de uitzending... maar ook komende dagen. Ja, want zoals u waarschijnlijk al weet... hebben we iedere dag uh, twee dichters die een inzending hebben gedaan voor de wedstrijd Dichter bij Zee. En um, wij hebben iedere uitzending twee dichters... die hun werk komen voordragen. En uh, als dat gebeurd is, dan wordt het werkje ook op de Kabelkrant gezet... Kanaal 40 van Sigo met de bijbehorende foto. Want dat hoorde ook bij de opdracht. Een foto met de gedichten bij... En vandaag hebben wij in de uitzending en is bij ons aan tafel aangeschoven Marieke Hoekema-Wijnbeek. Welkom Marieke. Fijn dat je kon komen. Je mag ja. nog iets meer in de, in de microfoon praten als je wil. Dat Dan heb ik het zo goed? We, helemaal oh, okay. goed. Kijk, zo kunnen we je <laughs> allemaal verstaan. Um, Marieke, je bent Zandvoortse. Uh, ik ben eigenlijk officieel geen Zandvoortse, maar ik woon hier eigenlijk praktisch mijn hele leven. Maar ik ben in Leiden geboren ja. en als baby zijn we naar Zandvoort verhuisd. Ook, net als ik. Ja, oh, ik, kwam oh. ook, ja ik kwam op de arm van mijn vader, kwam ik Zandvoort ah, binnen ooit. Ook, en, ook met negen maanden. Tien. Oh, ja, ja, dat Ik kwam iets later. Heel <laughs> laatkomertje. <laughs> ja, nee, maar dan ben je eigenlijk uh, inmiddels toch wel Zandvoorts geworden. hè? Ja, je, je, je woont hier eigenlijk al praktisch je hele leven. We hebben nog een tijdje in Bentveld gewoond. Het is ook gemeente Zandvoort. Ja. Dus, ja. En ik werkte hier in Zandvoort op school. Ja, want je was uh, docent, hè? Ja. onderwijzeres. Leerkant zoals we dat vroeger ja. noemden. Ja, Basisschool-juf-juf, Marike. Ja, leuk hoor. Leuk. Ja, is ook heel leuk. Ik kom hier heel veel oude leerlingen tegen in het dorp en het is zo leuk om te horen nou, hoe laten... het met ze gaat en wat ja. ze aan het doen zijn. Ja dat, maak je, ja, dat is het mooie van zo'n dorp. Ja. Dat je die ontwikkeling toch voor een deel ook wel meekrijgt. Vind ik wel. Ja, ja. enig. Ja. En nou ja, een van je hobby's, daar uh, weten we nu inmiddels van. Want ja. je rijmt graag. Ja. Je vindt het leuk om in dichtvorm dingen te vertellen. Ja, zeker. Ik heb als kind zijnde al gedichtjes gemaakt. Ja. En uh, hele, in mijn ogen nu knullige gedichtjes. Maar toen vond ik dat echt uh, wel heel leuk om te doen. Ja. En als er een speciale gebeurtenis is, dan uh, wil ik iets opschrijven. En dan kan ik dat alleen maar in dichtvorm hoe is het mogelijk, Ja, he? ja leuk. Ja, ja, nou, dat is toch een beetje een gave dan die je hebt. Ik vind het leuk om te doen. Ja, en ja, iets wat je leuk vindt. Maar ja, dan moet je het ook nog maar kunnen, hè? Want, ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ik, ik ken mensen die vinden het hartstikke leuk om te dichten. Maar dan denk je van, ja, het is echt van... ik hou van jou, ik blijf je trouw, ja, weet je wel? Ja, precies. He, ge, sinds dat te denken wat hij jou kon schenken. Maar om ook iets, iets uh, op, een, op een mooie... Uh, melodieuze manier uh, te brengen... en dat het verhaal van A tot Z klopt. Want je hebt natuurlijk een opbouw... en een kern en een afbouw. Klopt, en dan helemaal. een kloe waarschijnlijk. Ja, ja. Dus ja, ga er maar aan staan. Het ja. is niet niks. Nee, het is altijd wel even een zoektocht... maar ook wel ja. een hele leuke zoektocht. Nou, ja. Marieke... ik ben heel benieuwd wat jouw inzending is. Ik ben heel nieuwsgierig. Zou je hem aan ons voor willen lezen? Dat ga ik doen. Dichter bij zee. Strand, zee, duinen, een heerlijke plek onder een soms onstuimig wolkendek. Schelpen, meeuwen, temperaturen zwoel, een wandeling, een vrij gevoel. Herinneringen, blote voeten op het strand, voetstappen achterlaten in het natte zand. De zilte geur, een spelend kind, gedachten vliegen mee met de wind. Spelen met water, spelen met zand, bruisende golven hebben de overhand. Het strandgevoel, de warme zonnestralen. Foto's zeggen vaak meer dan verhalen. Vele mooie zonsondergangen vergaard. Strand, zee, duinen. Werkelijk een paradijs op aard. Zo. Nou, ik maak een buiging hoor. <laughs> Dank je prachtig, wel. ja, Dank je prachtig. Wel. Het is. Ja, in een paar regels omschreven... waarom we allemaal zo van zandvoort houden. Ja, hè? en het ja. strand. En ja. Ik dacht gelijk aan onze kleindochter... want die is helemaal gek van het strand. Net als zoveel kinderen ja. natuurlijk. Ja. Maar zij woont hier niet... Nee. Dus als zij hier komt, dan liet ja. ze volop. En ja. daarom heb ik die foto er ook bij gemaakt. Dat ja, zo... want je hebt een foto van, ja. uh, van, van het strand met je kleinkind die een ja. sprong in de lucht maakt. Ja, ze is een He? hele grote zeester <laughs> van zand aan het maken. En een weg ernaartoe, omdat de zee dan daar naartoe kan. Ja. En daar staat ze bovenop en er kwam een windvlaag. En toen dacht ik. Ik wil een foto maken. En ineens had ik die foto met die wapperende haren. Dat ik dacht. En zo'n blij kind, ja, ik denk, dit ja. past helemaal bij dit onderwerp. Ja, en bij je gedicht. En bij het gedicht, ja, ja precies. Ja, ja. ja, dat vult elkaar prachtig aan. Ja. Um, we gaan uh, zo naar het nieuws toe. De mensen die het nog een keer willen nalezen, dat kan, want het komt straks te staan op de kabelkrant. De vernieuwde kabelkrant van uh, ZFM. Op kanaal 40 uh, via Ziggo. En uh, dan ga ik Marike ontzettend bedanken voor je komst. Heel erg bedankt en voor jullie ik, uitnodiging. Ja, ik, ik wens je heel veel succes. Uh, en 6 februari is het zover hè. We gaan het dan doen. is de uitreiking. En uh, ja, wie, wie gaat hem winnen, die prachtige prijs? We gaan het zien. We gaan het zien inderdaad. Ik wens je heel veel succes in dankjewel. ieder geval. Dankjewel, je wel Marike. Succes verder met uitzendingen. Dank dankjewel.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 De man ging er vandoor toen de vrouw zich verweerde, maar ze raakte wel gewond. De vrouw is na het voorval onderzocht en het DNA dat daarbij werd gevonden kwam voor in de Nationa internationale databank. De verdachte werd internationaal gesignaleerd en halverwege januari aangehouden in Roemenië. Inmiddels is hij naar Nederland overgebracht en zit nog steeds vast in de gevangenis in het voorarrest. Gisteren is het markante beeld de oude man op de bank van beeldhouwer Kees Verkade... na lange afwezigheid teruggeplaatst op het vernieuwde van Venemaplein. Alleen, wat nou jammer is, hij is een kwartslag gedraaid... en kijkt niet langer uit over zee, maar naar het zuiden. Bovendien staat het beeld niet langer op het plein, maar op de trap eronder... Nou en dat is toch wel tot ongenoegen van enkele passanten die van mening zijn dat de kijkrichting juist karakteristiek is voor het beeld. Ook Hilly Jansen van het Zandvoortsmuseum is onaangenaam verrast en vertelde dat dit dus niet de bedoeling is. En dat het afgesproken was dat het mannetje in zijn oorspronkelijke setting zou worden teruggebracht. Ze gaat erachteraan en het verhaal wordt dus hoogstwaarschijnlijk wel vervolgd.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 Tijdens de open avond kunt u in gesprek gaan met de aanwezige leden... en van hen horen hoe goed het voelt om lid van de uh, Rotary Club Zandvoort te zijn. Ter plaatse kunt u zich ook hiervoor aanmelden. De RCZ, zullen we het maar even noemen, zoekt met name meer dynamische en zo mogelijk jonge leden. De club bestaat uit ambitieuze vrouwen en mannen... die een pluriforme afspiegeling van de Zandvoortse gemeenschap zijn. De Rotary Club houdt zich bezig met het steunen van de geselecteerde goede doelen. Leden doen dat vanuit hun kennis, kunde en expertise in woord en daad. Zoals dus Maarten Koper, die voorzitter is van de Rotary Club. Wilt u meer weten en wilt u zelf meer betekenen voor onze maatschappij... gaat u dan komende maandag 4 februari vrijblijvend kennismaken met de Rotary Club Zandvoort in het Wapen van Zandvoort... en de inloop is vanaf 8 uur s avonds. In Zandvoort zijn vijf collectegebieden beschikbaar... voor de Oranje Fonds Collecteweek... die van 11 tot en met 15 juni gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan via www.oranjefonds.nl. Dit kan zolang de gebieden beschikbaar zijn... of uiterlijk tot 1 april. Deelnemende stichtingen en verenigingen... mogen de helft van de opbrengst houden... om aan hun eigen maatschappelijke doelstellingen te besteden. Voorwaarde is dat het geld in Nederland besteed wordt. De andere helft gaat naar sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. Zo wordt alle opbrengst lokaal besteed. Projecten die ervoor zorgen dat niemand in Nederland er alleen voor staat. Oranjefonds nodigt verenigingen uit...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 Het is de vijfde keer dat het Oranje Fonds deze landelijke collecteweek organiseert. En alle kosten van de collecte, organisatie en materiaal zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Regiobank neemt de kosten voor het geldtransport op zich. En hierdoor wordt iedere euro uit de collectebussen besteed aan projecten die onze samenleving socialer maken. Tot zover het regionale nieuws.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 Nou, gelukkig hoef ik dan niet van een koude kermis thuis te komen. Jij nooit, toch? Dat was het weer. Dat was het liedje van de sidekick. Van Dolly Tepierik. Het rijmt ook nog. Sidekick. Dolly Tepierik. Sidekick geworden. Oh, okay. Omdat het rijmt. Je ja, krijgt ja, hier ja. alleen maar... een punctie die uh, rijmt. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, ja. Nou hey, hoorde je al een voorstukje... van me Sorry, sorry. Hey, maar uh, Dolly... <laughs> um, ja. er moet toch zo'n jingletje voor. Maar... Uh, um, uh, 10 februari. Daar hebben we het gisteren natuurlijk al over gehad. Is er uh, hier open huis bij Z Zandvo, ZFM? Ja, een open dag, hè? Van, en, uh, van s ochtends heel vroeg tot s avonds. Nou ja, s'avonds laat, laat is niet zo. maar nou, Heel vroeg eh. valt toch ook wel mee? Nou, tien uur beginnen ze. Ja, oké. Okay. Op, dus op de van zondag, dat is voor mij heel vroeg. Het is zondag ja, en ja. we drinken een kop koffie. Ja, ja, met een stukje taart. Met een stukje taart. Ja. <laughs> ik ben benieuwd, uh, we hebben een uh, hele leuke sponsor. En um, die gaat uh, de catering verzorgen, las ik in de Zandvoortse Courant. Dus, uh, oh, dat dat heb ik weer niet gelezen. Dat moet je wel lezen, dat moet, moet je wel goed lezen. Ja, dat heb door. ik overheen gelezen. jongen jonge, jonge. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval een hele mooie advertentie in de krant. Ja. En bent u nou benieuwd naar die open huis? Uh, ga dan even gewoon naar onze Facebookpagina van ZFM Zandvoort en daar vind je alle informatie over de open dag. Ja. En uh, ook in onze ZFM Zandvoort app ja. daar kan je alle informatie vinden over de open dag. En uh, je kan in ieder geval radio ruiken, proeven, uh, gezelligheid meemaken, een beetje leren en natuurlijk uh, adverteren. Of vrijwilliger worden. Het kan allemaal tijdens deze En uh, de medewerkers huis. ontmoeten. Hè? En eens kijken en, uh, hoe, hoe zo'n uitzending nou uh, gedaan wordt. Ja, en dat kan ja. ook 14 februari. De medewerker ontmoeten. Dus uh, we gaan lekker uh, door naar het <laughs> volgende, volgende plaatje. Ja. En uh, dat uh, heeft alles te maken met uh, iemand in het licht. En ja. ik hoop dat het niet zo van Simons is. Nee, er is vandaag iemand jarig. En ik, ik heb een nummer van hem uitgekozen. ik... Vind dat mooi. Ik vind dat mooi. Ik ben gewoon blij dat hij jarig is, omdat ik dan dat nummer kan draaien, omdat het eigenlijk net niet in het format van uh, Zandvoort Lunch hoort. Nou, en doen. nu kan ik het lekker doen. na na na na na na na na na. na, na, na. Artiest in het licht. Was, uh, het artiest in het licht. Ja. Hoera. En uh, wie was het, Dolly? Dit was uh, Ad van den Berg. Adieu. Ja, van Ed van den Berg. Hij heette Adrian. Adrian van den Berg. En uh, hij, hij is in de burgerlijke stand ingeschreven... als Adriaan van den Berg. En dat was helemaal niet de bedoeling. Want zijn ouders hadden echt bedoeld... Adrian, oh. ja, ja, dus dat is er verkeerd ingekomen. En uh, nou ja, eigenlijk... Uh, Adriaan, ja, Adrian, Adrian het, het, het, het, het paste eigenlijk niet zo leuk... bij zo'n heel jong mannetje... wat aan het opgroeien was. En vandaar dat iedereen hem toen... als klein jongetje Atje zijn gaan noemen. Oké. Okay. Ja, en uh, dat, dat is altijd zo gebleven. Dus hij heet nog steeds eigenlijk Atje van den Berg. Hij is geboren in Den Haag... op 31 januari 1954... En uh, ja, hij is een Nederlandse hardrockgitarist... een componist, een muziekproducent, muziekuitgever. Hij is ook een kunstschilder... maar vooral bekend geworden met de bands Vandenberg en Whitesnake. Begin jaren tachtig richtte hij een eigen muziekuitgeverij... op uh, Vandenberg Music geheten. En in 2013 richtte hij Vandenbergs Moon Kings op... samen met nog wat andere mensen. En... Uh, ja, het is, het is een lange man. Hij is 1,98 meter. 98, dus best wel een uh, groot gebouw, zeg maar, zoals we dat noemen. En, uh, maar ja, oh, zelfs ondanks dat bleef iedereen hem Atje noemen. Hè. De, als klein mannetje snap je het dan nog wel. Maar een vent van twee meter die je Atje noemt... ja, is natuurlijk een beetje raar. Maar dat, dat is dus de wijte aan die fout bij de burgerlijke stand. Um, in in 22 maart 2008 heeft uh, Atje... Uh, in Vlissingen voor zijn muzikale verdiensten... de Eddie Christiani Award uh, ontvangen. En bij die gelegenheid trad hij samen met uh, vroegere Vandenberg-zanger... Bert Hering voor het eerst in zijn lange tijd weer op... en uh, voerde hij ook enkele Vandenberg-nummers uit. In 2011 doorbrak Atje van den Berg een zelfverkozen muzikale stilte... door het nummer Number One uit te brengen. Een typisch stadion -rock song die vrijwel gelijk na het uitkomen door FC Twente... geadopteerd werd als nieuw clublied. Van den Berg voerde het nummer live uit... bij de huldiging van zijn home team... en werd daarbij terzijde gestaan... door zanger Jan Hoving en Jan Veen, de pianist. Uh, ja, ja, goed. Ja, je, je kan heel veel, heel veel vertellen over die man. Hij heeft, heeft zo verschrikkelijk veel gedaan, maar dan, dan ga ik het hele programma overnemen. Laten we gewoon vieren ja, dat het zijn verjaardag was. Gefeliciteerd, Atje! Heel ja, even. Ja, langs. Ja, ja, ja, ja. En we, we luisterden natuurlijk naar de, de hit Burning Heart. Prachtig, prachtig, prachtig. Mijn hart ging weer even open. Nou, mooi, mooi, mooi. Mooi, hè? ja. Ja. ja. Hey Dolly, ja? um, we gaan even verder natuurlijk ook met muziek in dit programma. Want anders ja. inderdaad neem je het helemaal over, een heel grapje. Ja. Um, maar uh, ik heb even zin in iets zoetappigs. Ja? Heart's gone astray Deep in her when they go I went away just when you needed me so You won't regret, I'll come back begging you mm -hmm. Won't you forget, welcome love we once knew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 bij Zandvoort lunch. We zijn lekker volop uit lunchen. De croissantjes zijn bezorgd, de lekkere broodjes. Nou, het is allemaal heel erg uh, gezellig hier in de studio. Samen met mijn collega Dolly Tempierik. Jawel. Oh, hij gaat toch weer verder. Ja, dat mag toch? Nee, nee. Oh, nee? nee. Ik had je nog wat willen ver. zeggen? Ik was nog niet zo ver. Had je iets belangrijks? Of had je weer een, een grapje? <laughs> Ik blijf niet aan de gang met mijn grapjes. Oké, okay, gelukkig. Oh ja, Sorry. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik had een ander liedje sowieso klaarstaan, hoor. Maar uh, ja, 14 februari is natuurlijk ver. Zover Valentijnsdag. En uh, dan hebben wij hier in de studio een speciale Valentijns-uitzending. Vanaf uh, van het weekend gaan wij iets uh, posten op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Dus voeg ons vooral toe... En vanuit daar kan je iets heel erg leuks gaan delen. Dan heb je een leuke actie, Dolly. Een leuk bericht die je dan moet delen. En liken. En, dan, en onze pagina vooral liken. En dan zijn er hele leuke prijzen te winnen. Waaronder romantische etentjes. Ja, oh echt, jongen. Echt. Nee. Ik hoop dat niemand reageert, dat ik ze zelf kan winnen. Ja, dat kunnen wij, of ja. mogen wij niet meedoen? Nee, medewerkers zijn uitgesloten. Pot, verdikkie heb ik weer pech, zeg. Ja, ja, ja. Ja. Dus voeg ons toe, Zandvoort luncht uh, op Facebook. En hou vooral die Facebookpagina van het weekend in de gaten. Want wij gaan iets heel leuks delen. Mm. Zeker weten. Ja. En uh, niet de dier van de week. Ja, ik heb het wel gehoord, Dolly. Uh, heb ik niet gezegd, hè? Nee, nee, nee. Heb ik niet gezegd. Dat was een collega. Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die moest er een maar, beetje aan denken hoe ik alles zat te omschrijven. Ja, nou, ja. ik begreep het wel een beetje. Ja, hè? Ja. Nou, we gaan snel naar de muziek.